Maar we gaan het vanzelf allemaal meemaken. 9 februari, Albert Jack. Is het een nieuwjaarsreceptie? Dan is het groot feest. Kijk, heel goed. 9 februari. Voor, zetten we vast in de nieuwe agenda. Volgende week komt het in de Zandvoetse Courant. En uh, uiteraard vanaf volgende week op En je TV. gaat het op Text TV lezen, dus hou het in de gaten. 9 februari. 9 februari, gaan we mooi drinken. En tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de Eter op 106,9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 2 uur. Herman Vriend met het NOS journaal. Het verkeer op de snelwegen heeft geen last van de sneeuw. In grote delen van het land sneeuwt het licht. Later op de dag gaat het harder sneeuwen. Door de combinatie van sneeuw en wind kan stuifsneeuw ontstaan. En dat kan voor het verkeer slecht zicht opleveren. Alle schaatstoertochten zijn vanochtend gewoon van start gegaan. Er kan worden geschaatst op de plassen bij Tienhoven, op het Zwarte Meer bij Vollenhoven en op het Meer bij Woudenberg. Op de tochten komen duizenden schaatsers af. Het staatscircus van Moskou heeft zijn voorstellingen van vandaag, morgen en woensdag in Tilburg afgelast. Volgens het circus is het beter dat bezoekers niet naar de tent komen. De dieren hebben geen problemen met de kou. In Duitsland en het noordwesten van Frankrijk leidt het weer wel tot problemen. De luchthaven van Toulouse is dicht. Het vliegveld Charles de Gaulle bij Parijs verwacht een kwart van de vluchten te moeten schrappen. En ook op de luchthaven van Frankfurt zijn ruim 200 vluchten geannuleerd. De Pakistanse en Arabische televisie hebben beelden uitgezonden van de man... die volgens hen de dader is van de zelfmoedaanslag op CIA-agenten in Afghanistan. De Jordaanse dubbelspion wist eind vorig jaar zeven agenten op te blazen... De man zegt in het filmpje dat hij wraak gaat nemen voor de dood van de Pakistaanse Taliban-leider Masoud. De Belgische tennister Kim Kleisters heeft het toernooi van Brisbane gewonnen. In de finale versloeg ze haar landgenote Justine Henin in drie sets 6-3, 4-6 en 7-6. Voor Henin was het het eerste toernooi na haar terugkeer in de tenniswereld. Ze speelde ruim anderhalf jaar geen wedstrijden. Kleisters maakte vorig jaar al een succesvolle entree, nog geen maand na haar eerste wedstrijd. Onze de US Open. Op het EK schaatsen allround in het Noorse Hamar... heeft de Tsjechische Karolina Erbanova de 500 meter gewonnen. Ze zette een tijd neer van 39,54 seconden. Tweede werd de Russische Yekaterina Shichova. Derde de Noorse Hege Bukko. Iedereen Wust was op de 500 meter de beste Nederlander. Ze werd vierde met een tijd van 39,77 seconden. Ze heeft daarmee een goede uitgangspositie voor de 3 kilometer... Het weer. In het hele land geregeld ligt de sneeuw. Minima iets onder nul, maar door de harde wind voelt het veel kouder aan. En is er in het hele land kans op stuif sneeuw en ook sneeuwduinen. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu. Zandvoort op zaterdag. Wel eens een uh, goed begin, is het halve werk. Nou, laten we die eerste plaat van uh, vandaag dan maar vergeten. Net doen we alsof dit ergens eerste is. Den Hartman hoor je op de Zomvoorts Radio met We Are The Young. Voor Zomvoort en de regio. Inmiddels 7 over 2, goedemiddag. Welkom bij Zomvoort op zaterdag. En goedemiddag Albert-Jan. Goedemiddag Rob. Allereerst nog even, Mo, hartstikke bedankt voor een uh, voor de muziek... Een uurtje muziekboulevard. Een uurtje, ja. heb, je, heb je het gered, Mo? Want Hij zat ingesneeuwd. Ja. Ja. Oké, okay, ja, behoorlijk uh, sneeuwig weer hè, zo. Heerlijk. Oeh, en koud hè? Koud. Koud. Weer he? koud. koud. Nou, de buurman uh, die glijdt ook uh, lekker rond hier dus. Uh, <laughs> En dat doen de meeste mensen buiten. Dus uh, ga je de deur uit, pas op. Want uh, er komt nog veel meer sneeuw aan. Doe goed een schoeisel aan. Want dat dacht ik wel. Want lig je op je giecheltje. En dat is niet de bedoeling. Dat is niet de bedoeling. Hé, hey, je uh, zal uh, maar gaan wandelen vanmiddag. Wandelen? Ja, wandelen. Lekkere wandeling naar uh, Kraantje Lek en zo. Ja, dat is perfect. Ja, de heren en dames van de scoutinggroep... Uh, Willy Broder Stella Maris... die gaan dat uh, vanmiddag doen. Oké. Okay. Oh, dat is een uh, speciale boerenkoolwandeling. Uh, oh, heerlijk. Ja, heerlijk. En dat je eerst een eind moet lopen omdat je vorig jaar naar de Boerenkool mag. Poeh, een heel eind hoor moeten ze lopen. Maar goed, ik zou een fotostel meenemen, want het is natuurlijk een prachtig gezicht, al die sneeuw en op uh, die bomen. We gaan uh, Jos Verdam uh, even bellen, even kijken hoe hij uh, de wandeling ervaart. Oké. Okay. Dat lijkt me een goed plan. Gaan we doen. En verder natuurlijk, ja, uh, natuurlijk de vaste items zoals uh, de evenementenagenda, de filmagenda. Uh, we kijken natuurlijk even terug naar uh, de zandvoorten van het jaar. Want die schitterde door de afwezigheid. Uh, nou ja, we gaan staan nog even stil bij alle nieuwjaarsrecepties die, uh, die uh, de revue hebben gepasseerd. En uh, ja, uh, nou, natuurlijk staan we ook... Dat stond vanmorgen natuurlijk ook al uh, in Goedemorgen Zandvoort. Maar wellicht dat u dat gemist heeft. We staan even stil bij het nieuwjaarsconcert morgen in de Agatha-kerk. Uh, we hebben het over de dieren van de week. Uh, en nog vele, vele andere dingen. Voor de rest ook nog wat sportnieuws uit het buitenland. Uh, de EK is natuurlijk bezig. De jongens zijn aan het schaatsen. De NK Sprint is bezig in Groningen, meen ik. En, uh, en de we Dakar. Hebben de nieuws, die... We hebben nieuws uit de Dakar. Niet zulk mooi nieuws. Maar uh, dat uh, daarover... ...over meer tussen het 4 en 5 uur. Oké, okay, gewoon blijf luisteren naar CFM op de zaterdagmiddag. We zijn er weer. En we gaan er een feestje van bouwen. Dat hebben we bij deze beloofd. En een werkoverleg ook 5 uur. Ja, uiteraard. Dat is niet heel onbelangrijk. <laughs> en we genieten van het mooie weer. Het is toch een mooi gezicht, hè. De witte wereld buiten. En dan lekkere muziek op de Salvoerdse radio. Waaronder Robbie Williams. Hier is Strong. Feel fake, Oprah Winfrey, Ricky Lake Teach me things I don't need to know young i'm still young we're still young Ja, de tijd vliegt voorbij. Robbie Williams met zijn single Strong. Maar hij staat uh, nu alweer met een nieuwe hit in de Euro Breakdown. Ja, die dus, jongen uh, is goed bezig. Hij blijft, uh, blijft, die blijft uh, hij uh, stil geweest rond, uh, rond hem. Maar hij is weer helemaal terug, maar weliswaar met, uh, met wat ja, modernere muziek. Ja, toen maar dachten we op een gegeven moment, hij gaat weer aan Take That beginnen. Ja. Maar uh, dat was toch niet waar? Dat was niet de bedoeling. Nee nee, nee, nee, nee. Maar hij is weer terug, ook voor de jeugd, in de Euro Breakdown. Smiddags, vrijdagsmiddags van 3 tot 5 live. Uh, met Jos van Dam. Met uh, onze enige echte Sjors van Dam. Jongen, wat een week, hè, met die sneeuw. En dan nou. moesten we donderdag uh, met z'n allen naar, uh, naar het werk, met de auto... En dan maar hopen dat de auto uh, niet ingesneeuwd is. Nou, He, in dan... mijn geval was hij niet ingesneeuwd. Nee. Krijg je als hij in een garage staat, dan snelt oh, hij niet dat in. dat scheelt. Maar. maar dan moet je nog naar boven zien te komen over een heuvel heen. Nou, dat was een drama, jongen. <laughs> echt. <laughs> en ik uh, aanloopje nemen, nog een keer. Mm, wat? Weer naar beneden. Dat, oh, okay. dat schoot allemaal niet op. Uiteindelijk is het toch gelukt. Uiteindelijk... Gewoon een paar handdoeken neerleggen. Maar, en dan is, het niet, is, is, is het dan niet mogelijk dat je thuis gaat werken? Bestaat dat nog niet bij jou? Jawel, bij jou jawel, jawel. Want uh, bedoel, hoeveel mensen hebben wel niet problemen gehad om op hun werk te komen... ...laat staan om weer s'avonds op een christelijke tijd thuis te komen. Dan, uh, dan is het natuurlijk wel hartstikke mooi als je gewoon thuis kan werken. Oké, okay, ja, maar uh, dan kan je niet alle posten behandelen en zo. Hè? Dat is een beetje lastig. Nee, dat is ook weer waar. Maar goed, uh, het is een idee... Want dus... uh, voor je het weet liggen de treinen weer plat. En voor je het weet kom je auto niet uh, onder de sneeuw vandaan. Dus, uh... ja. Maar goed, er is ook weer een heleboel <lacht> gebeurd de afgelopen week, natuurlijk. Hè? Ja, de Sanforder van het jaar is bekend ja. geworden. Oh, ja, en uh, nou ja. Voor velen, uh, ja, hij heeft wel gelobbyd. Hè? We, bedoel, we kwamen toen nog tegen van uh, stem op mij, stem op mij. En inderdaad, hij is het geworden. Klaas Koper is door de lezers van de Zandvoertse krant gekozen tot Zandvoerter van het jaar 2009. Burgemeester Niek Meijer maakte dat tijdens een druk bezochte en geanimeerde bijeenkomst in de Beach Factory van Sun Parks bekend. Hierdoor werd Koper de opvolger van de Zandvoerter van het jaar 2007, Marcel Meijer, die deze eretitel twee jaar lang heeft mogen dragen. Burgemeester Nick Meijer en de Zandvoerder van het jaar 2007, Marcel Meijer, lazen in willekeurige volgorde de juryrapporten voor voordat de grote envelop met de uitslag door de burgemeester werd opengemaakt. Nick Meijer daar, merkte daarbij op dat het een grote eer is om alleen al genomineerd te worden. Nou, dat vind ik ook. Als je gewoon genomineerd bent, dan hoor je er al bij. Dat bedoel ik. Vrijwilligers staan hem namelijk zeer aan het hart. Daarover straks zou nog even iets meer. En dat heeft hij al bij diverse gelegenheden naar voren gehaald. Hij weet dat een samenleving niet buiten vrijwilligers kan. Marcel Meijer kon dat volmondig beamen. En na het voorlezen kregen de zes genomineerden uit handen van de juryleden ieder een mooie bos bloemen en een kistje met een fraaie fles wijn namens de gemeente en de Zandvoortse Courant. Een zeer speciale kalender met luchtfoto's van Zandvoort die door de bekende Zandvoortse fotograaf Chris Schotanus zijn gemaakt. De uiteindelijke winnaar kon helaas daarbij niet aanwezig zijn, maar liet zich vertegenwoordigen door zijn goede vriendin Ellie Keur. De heer Koper redeneerde namelijk dat hij al drie keer genomineerd was en dat... het was en het niet was geworden. Hij besloot daarhalve op vakantie naar Spanje te gaan, omdat hij dat opnieuw verwachtte. Toen echter bleek dat hij wel, uh, het wel geworden was, werd hij op zijn vakantieadres gebeld en kon hij zeer verheugd het goede nieuws tot zich nemen. De heer Koper had er wel voor gezorgd dat, indien hij het toch zou worden, Ellie Keur een van tevoren opgestelde verklaring zou voorlezen, hetgeen zij dan ook deed. Voor en na de officiële gedeelte trakteerde Sun Parks de aanwezigen op hapjes en drankjes van zeer goede kwaliteit. Het voortreffelijke buffet dat chef-kok Ralf Peters met zijn brigade had gemaakt was op de bekendmaking van de uitslag na het geweldige hoogtepunt van de avond. Dat daarbij bijna 100 gasten zich zeer goed lieten smaken. Klaas, van harte gefeliciteerd. Klaas, van, vanuit de studio live, van harte gefeliciteerd met de benoeming. Dat bedoel ik, Sam van het jaar, Klaas Koper. Helemaal goed. Neem een slokje water, Albertje. Ja. Ja, dat zal ik doen. Goed idee. Gaan wij ondertussen luisteren naar muziek van Amy Stewart. Hier is Snack on Boots. Ik kom wanneer je wil, denk maar mijn vader is de wind, ik ben zo licht nu. Ik vind altijd je gezicht. Zoek me om je heen als je boos bent of verdrietig. Of vertellen wil dan wat je hebt beleefd. Schuimbezen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 Zaterdag, we hebben weer wat uh, nieuws voor je. Albert-Jan. Ja, zoals ik al zei in het eerste bericht, uh, toen de burgemeester dus in Sunparks was, uh, voor t, uh, bij de verkiezing van uh, de zandvoorden van het jaar. Klaas Koper. Klaas Koper. Was hij uh, tijdens uh, dat burgemeester Niek Meijer de vrijwilligers hoog in het vaandel heeft staan, bleek ook uit zijn speech tijdens de zeer bezo be be druk bezochte nieuwjaarsreceptie receptie van de gemeente Zandvoort. Met name uh, noemde hij in navolging van zijn reden van vorig jaar, waarin hij aandacht schonk aan de Zandvoortse vrijwilligers, de Zandvoortse reddingsbrigade en de voedselstofrug ...die door vrijwilligers worden, wordt bestierd. Zoals de krant vorige week al meldde... ...waren Meijer en zijn echtgenoten bijzonder verrast... ...over het vrijwilligersfeest afgelopen jaar in de Korver Sporthal... Waar, ...waaruit bleek dat er veel tijd en energie... ...aan de vrijwilligerswerk in Zandvoort wordt besteed. Hoewel de straten in Zandvoort afgelopen maandag spiegelglad door van de ijzel was toch een groot aantal inwoners bereid om het college de hand te komen schudden en hun beste wensen uit te spreken. Niet alleen inwoners vonden de weg naar het raadhuis, ook vertegenwoordigers van allerlei instanties als brandweer, politie, KNRM kwamen hun beste wensen aanbieden. Hetgeen niet wil zeggen dat het merendeel van de vertegenwoordigers, vertegenwoordigers geen zandvoorters zijn. Ook het verenigingsleven was goed in de raadzaal vertegenwoordigd. Na de speech van de burgemeester, die bol stond van complimenten aan het adres van de vrijwilligers, was het woord aan dichter bij Zee Adamol, die voor de gelegenheid een zeer speciaal gedicht had gemaakt. Zij roemde daarin parel aan Zee Plus, de structuurvisie van Zandvoort. Hierna kregen Thomas Vaar van... En Pieter Nel, een creatie van Ipe Brunner en Astrid van der Veld... de gelegenheid om de Zandvoortse politiek op de hak te nemen. Hetgeen ze goed afging gezien de vele reacties vanuit de zaal. In ieder geval een goed gemeentelijke opening van het jaar 2010. En we hebben wel wat uh, nieuwjaarsrecepties gehad. En er komen er ook nog een paar. Er komen er ook nog een paar. Ja, zo hebben we de nieuwjaarsreceptie van SV Zandvoort gehad. Die inmiddels, we ik begrepen, een penningmeester hebben gevonden. Uh, de nieuwjaarsreceptie van de reddingstation Zandvoort. Oudejaarsreceptie van VVV Zandvoort. Nieuwjaarsreceptie ZRB druk bezocht. Nee, er waren weer vele nieuwjaarsrecepties. En uh, binnenkort ook een receptie van CFM. En dan geen uh, nieuwjaarsreceptie. Maar... Zou een beetje raar zijn op 9 februari natuurlijk. <laughs> maar uh, 20 twintigjarig bestaan. Dat gaan we dan uh, met z'n allen vieren. De medewerkers, -medewerkers, houd de krant in de gaten, sponsoren. houd Text TV in de gaten. Want uh, ja, het is voor medewerkers, ex-medewerkers, sponsoren, uh, adverteerders en belangstellenden. Iedereen is van harte welkom. Ja. Zegt het voor. zegt het voor. 9 februari in Take 5. See you. Zo'n mooie uh, opentje voor deze plaat. Gewoon ruim acht minuten duurt die. Dan nou, gaan we ditmaal niet helemaal draaien. Maar wel een groot gedeelte daarvan hoor je. Casebo en I like Chopin. Echt een gouden oude. Zo, lekker hoor. Heel ja, muziekje. Dat dacht ik wel. Nou, ondertussen staat de televisie aan. Net als uh, bij uh, vele nou, mensen ja. natuurlijk. Vele huiskamers. EK schaatsen. En uh, hoe doen de Nederlanders? Want uh, Bucko die, uh, die was onderuit gegaan. He. Nou, nee, maar dat dat is, ging niet dat... helemaal goed, geloof ik. Nee, is, maar het is, het is wel geeft wel aan dat als je, als je hè, zoals die Bucco is nou uitgeschakeld voor, uh, voor de eindoverwinning dan gaat hij natuurlijk gewoon naar Sven Kramer maar uh, ja, je valt op de op de een slechte tijd trouwens overigens ook hè. als je 500 meter slechte tijd draait kan je het ook is het uh, meteen gebeurd is het ook gebeurd maar ja dat gun je natuurlijk niemand dat, uh, dat je onderuit gaat maar helaas uh, een van de kandidaten Bucco is in tijdens de 500 kilometer zo, al, uh, al gevallen. Dus er is al één, uh, één concurrent uh, weggevallen. En zometeen uh, de dames zijn al bezig. En straks beginnen de heren aan de vijf kilometer, denk ik. Mm -hmm. Dus daar kan uh, Sven het verschil gaan maken. En uh, dat uh, belooft nog wat. En, uh, dus ja, helaas één concurrent minder. Ja, sport is hard. Sport het hoort erbij. Hard. Dus uh, ja, als je valt, uh, dan lig je eruit. Ja, helaas. Dan, nou, in dat kader heb ik. En dat zoek ik nou dan even op. En dan haal ik dat. Maar, maar, maar, als je valt, dan, uh, dan ben je er niet meer bij. Uh, Parijs Dakar uh, gisteren, helaas. En uh, nou moet ik even dat artikel er snel bij zoeken, waar had ik dat ook alweer? Onze eigen Zandvoorter uh, Jan Lammers heb je het dan over? Ja, onze grote vriend Jan Lammers is gecrashed en uh, met zijn uh, vrachtwagen. En heeft daardoor de, uh, niet kunnen finishen. En uh, als ik het even. Ja, hier heb ik het artikel. Uh, Jan Lammers is tijdens de zevende etappe van de Dakar-rally gecrasht. Hij tuimelde met zijn truck van een duin af. Lammers en navigator Charlie Gottlieb zijn in de bezemwagen naar het bivak van en nou komt Antofagras ja, mm -hmm. vervoerd. Nee, tuurlijk. Monteur Emil Megens moest met de helikopter naar de finish omdat hij lichtige kneuzingen had aan zijn ribben. Ook de, in de eerste etappe legde Lammers zijn truc op zijn kant, maar de gedeukte wagen kon worden gerepareerd. Het was trouwens voor de eerste keer dat Lammers meedeed aan een monster rally. Helaas, Jan Lammers zal niet finishen. Oké, okay, wanneer is de finish? Dat duurt nog wel eventjes hoor. Het is, uh, ja, ik volg elke morgen op Eurosport. Krijg je dus een, een overzicht van de dag daarvoor. Dat duurt nog wel eventjes. Dus uh, er zijn nog meer Nederlanders in de, in de race hoor. Uh, een, een van de broers Coronel rijdt nog mee. Nog een, uh, een, een dame op de motoren. Dus er zijn nog genoeg Nederlanders die vertegenwoordigen. laten Al, we hopen dat die het beter doen hè? Ja, maar toch? Vind, en het gaat om finishen. Ze hoeven niet te winnen als ze maar finishen. Ik vind het wel sneu voor uh, Jan Lammers. Is het ook. Nou, om hem een beetje te ondersteunen. Deze plaats <laughs> Never let her slip, slip away, away. <laughs> Andrew Golds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 Je zoekt het misschien niet achter mij, Albert-Jan. Maar toch een van mijn favoriete plaatjes. Hoor. Deze van Van den Burg. Helemaal. Van de Burning Arts. Helemaal goed. Hij is zo lekker. Echt zo'n uh, zaterdagmiddagplaat, hè. Het sneeuwt buiten. Althans. Nou, nou. Af en toe heb je een vlogje vandaag. Maar het heeft wel gesneeld. Want anders <laughs> kan het nooit zo wit zijn buiten. Zeg zeggen nou niet te hard. Anders krijgen we straks nog weer wat extra's. Ja, waarschijnlijk ja, wel. Ze, ze hebben verwachting... het wel verspeeld zo uh, eind van de middag. Dus. En, uh, en zelfs uh, onze, uh, is, is, uh, de weersomstandigheden zijn doorgedrongen tot in Den Haag. Tot in het torentje. Want uh, premier Jan-Peter Balken en, uh, roept burgers op de stoep voor het huis weer sneeuwvrij te maken. Trouwens, dat deed je vroeger altijd. Hè? Maar goed, het uh, is een politiek item hè. Het zou goed zijn als mensen hun stoep wat schoon weten te houden. Dat is van belang voor anderen en het heeft ook te maken met je verantwoordelijkheid weten... ...te nemen voor de samenleving. Balkenende zei dat vrijdag na de ministerraad... ...op een vraag over de sneeuwruimverplichting... ...die niet meer geldt in de meeste gemeenten in Nederland. Tot voor een paar jaar stond die nog... ...in de algemene plaatselijke verordening in veel gemeenten. In steden als Breda en Almere hebben lokale bestuurders... ...hun burgers de afgelopen dagen opgeroepen... ...de stoep wel weer te gaan vegen. Nou komt een leuk stukje. Mm -hmm. In het buitenland is het sneeuwvegen vaak nog wel verplicht. In Antwerp, Antwerpen bijvoorbeeld zijn al 175 boetes uitgedeeld, kassa, uh, aan inwoners die de stoep voor hun huis niet sneeuwvrij hadden gemaakt. Misschien maar... Weet jij dat Albert-Jan? Kan je aangesproken worden als iemand uh, zeg maar onderuit gaat op jouw stoepie? Ja, nou, en jij hebt hem eh, niet schoongemaakt. Ongetwijfeld in Amerika wel. Maar hier nog niet. Maar goed, het is een APV. Hè? Een Algemeen Plaatselijke Verordening. En er zou dus derhalve in het leven geroepen kunnen worden door de burgemeester. hemzelf. Dus maak de stoep schoon. Want het levert aardig wat geld op zoals ik dat zo lees hier in Antwerpen. Uh, Balkenende gaf vrijdag verder aan dat hij niks voelt voor financiële tegemoetkomingen, nu de stookkosten bij veel mensen gaan oplopen. In individuele gevallen kunnen mensen zich wel tot hun gemeente wenden voor een beroep op de bijzondere bijstand. Oké, okay. want hoeveel mensen. Ja, laat je bij dit weer de verwarming s'nachts aan of doe je hem uit? Nee, ik zet hem aan. Je laat hem gewoon aan, s'nachts. Nou ja, geen, geen 21 graden of zo. Maar... Nee, maar wel niet uit en dan de volgende dag weer aan. Gewoon dan, Gewoon op 17. Het advies is ook om hem inderdaad gewoon aan te laten. Maar ja goed, uh, je verbruikt wel weer en het kost wel weer centjes. Ja, het wordt wel uh, lekker warm dan. Ja, <laughs> dat, dat scheelt wel. weer. Wil je ochtends wakker, dan uh, kom je tenminste nog je bed uit. Zelfs meneer Bovenen <laughs> doet een beroep op de, <laughs> op de Nederlanders om hun of, of, om hun Stoep voor het huis weer uh, sneeuwvrij te maken. Ja, je zou maar in een glazen huis zitten, hè? Nou, dan is het uh, extra, extra, extra koud. Nou, jongen... We hebben natuurlijk het uh, glazen huis in Groningen gehad. Ja. Nou, las ik in de Zandvoortse krant ja. dat uh, Ivan Lemmers wil dat het glazen huis naar Zandvoort toekomt. Je wilt echt het glazen huis van uh, de 3FM? Van de uh, 3FM. Ja, maar dat, dat, dat doen ze toch altijd op marktpleinen in grote steden? Mm -hmm. Ik zou eerder denken dan aan Haarlem bijvoorbeeld. Ja, volgens mij is Haarlem ook uh, een van de kandidaten. Dus, oh, oké, okay. uh... Maar goed, wel gedurfd om ze deze kant op te willen uh, regelen. Maar ik, ik, ik, ik geef ze weinig kans, denk ik. Nou, als je dan toch een huis in Sanford wil plaatsen... plaats je gewoon een Big Brother huis in Sanford. Wie weet. En uh, de eerste uitzending, uh, daar was dit het themaplaatje van. Niemand hoeft alleen maar goed of slecht te zijn... Niemand is alleen maar zwart of wit, Iedereen is anders, anders dan je verwacht. Nee. En niemand die alleen maar haat of liefde voelt. We zijn allemaal een mens van vlees en bloed. En we kunnen niet perfect zijn, want niemand weet hoe dat moet. Die op de Zandvoortse radio Han van Eijk, jawel, die van uh, Brick Brother weet je wel, dat uh, thema lied daarvan, leef met je eigen talent en daarachteraan uh, de single van Whitney Houston van een aantal maanden geleden, de Million dollar Bill. ja, op ja, oké okay. uh, morgen, uh, geachte luisteraars uh, zal door een drietal Zandvoortse koren en toneelvereniging uh, even kijken toneelvereniging waar had ik hem uh, die radio, die tv staat aan jongens, kan die tv wat zachter? De deelnemende koren dit jaar zijn het Ambokoor Voor Anker, I Cantonti Allegri en het Zandvoorts Kamer Ork Kamerkoor Music All In. Het Anbo-koor voor onder leiding van Wim de Vries is een gemengd koor met enthousiaste mensen. Het koor heeft rond de 30 leden en zij bestaan dit jaar alweer 40 jaar. Het repertoire van het koor is veelzijdig. Van geestelijke liederen tot opera en van operetten tot musicals zullen zij ten gehore brengen. Ilcan Tori Allegri is een groep geoefend amateurs die graag met elkaar meerstemmige muziek ten gehoorde brengt. De groep is ontstaan uit een jaarlijkse traditie om tijdens kerstavond op het kerkplein buiten als intermezzo voor van samenzang enkele meerstemmige Engelstalige kerstliederen ten gehoorde te brengen. Enkele leden hadden, zoveel hadden er zoveel plezier in. En uh, uh, en in een ander dat najaar 2003 tijdens de voorbereiding van het kerstoptreden werd besloten onder leiding van Jan-Peter Verstegen door te gaan als groep. Het Kamerkoor Music All-In is een vrouwenkoor dat is ontstaan uit het eerder bestaande gemengde koor. Onder die naam ruim 12 jaar geleden opgericht door Dico van Putten en dat nu onder leiding staat van Ed Wertwijn. Met 18 leden bouwt het koor Nijver aan een repertoire dat zoals de naam van het koor al Aangeeft, breed is opgezet. Een aantal acteurs van toneelvereniging Wim Hildering zal de diverse programma-onderdelen aankondigen. Het concert in de Agatha-Kerk is gratis toegankelijk en begint om half drie. Dus een aanrader, het nieuwjaarsconcert in de Agatha-Kerk om half drie morgen. Dat is allemaal een mooie middag inderdaad. En je kan er gratis naar binnen. Nou, hartstikke mooi. Einde van het eerste uur alweer. Alweer? dadelijk zijn we nog uh, weer terug uiteraard. <laughs>